8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks Zini Diu, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. In Istanbul ziet hij midden in het nieuws. En over twee weken gaan de nieuwe regels tegen geweld en het recreatieve voetbal in. Maar de scheidsrechters zijn niet tevreden. U hoort ze zo dadelijk. Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 Ik heb heel veel mensen gesproken, demonstranten, die flinke klappen hebben opgelopen. Kennelijk omdat de politie na drie weken van ontzettend veel traagast te, te gebruiken... Eh, in de gaten heeft dat daar de, de demonstranten niet meer van terugstrikken. Twee vakbonden hebben voor vandaag in Turkije een nationale staking afgekondigd... uit protest tegen het politiegeweld. Nederland heeft vorig jaar in het geheim onderhandeld met de Palestijnen en Israël over vrede. Dat schrijft het NRC Handelsblad. Dat sprak met anonieme bronnen. De VVD-Tweede Kamerlid ten Broeke heeft volgens de krant afzonderlijk met premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas gesproken onder vier ogen. Er werd onder meer gesproken over vrijlating van Palestijnse gevangenen als gebaar van goede wil door Israël. En ook zouden de Palestijnen Russische wapens mogen invoeren. De gesprekken werden volgens NRC Handelsblad afgebroken toen in maart de Amerikaanse president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 Het bleek dat er twee te zijn. De tweede persoon is door de hulpdiensten uit het autovak uh, gehaald. Eén inzittende is dus overleden. Volgens buurtbewoners in Duiven gebeurde dat ongeluk na een achtervolging. De politie heeft dat niet bevestigd. Over twintig jaar is kanker in 90 van de gevallen niet meer dodelijk. De ziekte is dan te genezen of is een chronische ziekte geworden. Dat verwacht het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek. Het instituut werkt aan een databank met gegevens over tumoren, DNA-afwijkingen en behandelmethoden. En op termijn kan dan beter worden vastgesteld welke behandeling het meest geschikt is. Nu is dat al mogelijk bij bepaalde groepen patiënten met longkanker, darmkanker, huidkanker en borstkanker, zegt het Kankerinstituut. Elke winkelier zou een pinautomaat moeten hebben... dat zegt de brancheorganisatie Detailhandel Nederland... naar aanleiding van een rapport over het betalen met de pinpas. Daaruit blijkt dat pinnen steeds meer gemeengoed wordt... en voor de winkelier goedkoper is dan contante betalingen. Vorig jaar had ongeveer 5% van de kleinere winkeliers nog geen pinautomaat... zegt de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen... die het onderzoek naar pinbetalingen heeft laten uitvoeren. Je moet echt denken aan ja, de Turkse bakker of een klein snoepwinkeltje... waar je dan nog niet kunt pinnen... En daarnaast uh, uh, ook in andere sectoren, dus niet alleen in de detailhandel heb je die 5%, maar je hebt ook marktkooplieden hè, uh, op de markt, uh, cafés, snackbars, hè, dat zijn ook uh, plekken waar je soms geen pinapparaat ziet. De laatste jaren komt ook de pin-only winkel op. Volgens detailhandel Nederland accepteren zo'n 200 winkels inmiddels geen contant geld meer.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 Wel wat aanrijdingen. Daardoor loopt het vast op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Twello 5 kilometer. En na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Tiel West 14 kilometer. Maar in beide gevallen zijn de rijstroken wel weer vrij. En verder nog veel vertraging richting Amsterdam op de N235 vanuit Purmerend. Bij het schouw 6 kilometer. heeft allemaal te maken met een ongeluk op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam...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 Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels op het voetbalveld. En de bondscoach Louis van Gaal vindt dat een goede zaak. En als er daar ook nog spelregelkennis bij wordt, dan voet je mensen op. Maar de scheidsrechters zijn niet tevreden met die nieuwe regels. U hoort ze zo. In Turkije neemt de omvang van het protest bepaald nog niet af... en er lijkt ook harder te worden opgetreden. In een aantal Turkse steden is tot diep in de nacht het onrustig geweest. Zonderweer in Istanbul en Ankara kwam het ook opnieuw tot botsingen... tussen demonstranten en de oproerpolitie. Bram Vermeulen over het geweld. Nou, dat is uh, tot laat doorgegaan, tot een uur of elf. En toen begon het hier heel hard te regenen. Uh, en toen, <laughs> eigenlijk als een godsgeschenk, zo beschreven heel veel mensen het...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 Van Vermeulen in Istanbul. En daar woont ook Zini Özdil, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. En daar heb ik nu contact mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zit uh, midden in het centrum uh, van het protest. Hoe zou u de sfeer willen beschrijven, die van gisteravond, de afgelopen nacht? Nou ja, ik, uh, uh, ik kan het beschrijven als ja, uh, inderdaad, uh, uh, mensen die alleen maar. ...meer vastberaden werden, uh, hoe meer traangasgranaten werden geschoten. Ik zat er middenin. Ik heb zelf ook heel veel traangas moeten slikken. Maar het, uh, het er kwamen steeds meer mensen op af en ze werden vastberadener. Uh, uh, ja, het wijzen helemaal niet meer terug, inderdaad, van de, van de traangasgranaten en het politie optreden. Nee. Het was een soort van kat-en-muisspel. Ik, ik zat dan zeg maar, uh, bij de Istikralstraat, dat is een zeg maar, lange straat richting uh, taxien. En men probeerde naar boven te lopen, werd teruggeslagen door de politie met traaggas. Uh, men trok zich terug en dan, daarna ging men weer naar boven. En bij elke, uh, bij elke actie kwamen er steeds meer mensen op zeg maar dat was heel interessant om, om te zien. Ja. Kunt u bevestigen wat Bram vertelt, dat de politie uh, toch harder uh, ingrijpt dan meer, op, op, meer opslaat? Ja, ja, er waren echt salvo's van traangasgranaten die op ons werden afgeschoten. Dat was net militair weer bijna. En dat is inderdaad een speciaal type traangas, want het duikt het, het gewoon door je huid heen. Maar ja, voor mij was het zeg maar nieuw, maar voor de mensen hier was dat iets van oh ja, dat, dat kennen we al, zeg maar. Dat pas niet meer uit en ze gingen ook leuzers scanderen van kom maar op met het traangas, weet je wel. Ja. En het zijn ook ja, er waren ook jongeren in de, in, de, in, de, uh, in de groep, maar ook gewoon wat, wat oudere mensen die in de jaren 60 en 70 hadden gedemonstreerd. En ja, gewoon een, een, een genixt groepje aan mensen die niks hebben met het beleid van Erdogan. Dus er nergens meer voor terug. Dat was wel grappig. Ja, en u spreekt ze ook, hè? Want u heeft er zelfs een paar opgevangen in uw appartement. Ja, het appartement is zeg maar vlak naast de Galapagoren. Dat is zeg maar uh, een beetje aan het eind van die weg die naar Taksim uh, loopt. Op een gegeven moment ging men, de politie ging daar ook traagasgranaten op afgooien. En dat, dat, bij, bij de toren, en dat is ook ongekend, want daar rusten mensen gewoon uit. Daar gebeurde weinig, zeg maar. Dus uh, men vluchtte alle kanten op en ik vluchtte mijn appartement in. En een aantal mensen die nam ik gewoon met me mee naar binnen. Uh, ja, dat was een, een oude vrouw die hier al uh, haar hele leven heeft gewoond, hier uh, in deze wijk. Een, uh, jonge, een Koerdische jongen uit uh, Mardin die in Istanbul uh, studeert. En een andere oude man, die was half dronken, aardige man voor de rest. Ja. Dus dat toont te laten hoe divers de, de groep is. Het enige wat ze gemeen hebben is dat, dat ze ja, uh, het beleid van Erdogan, het culturele beleid zeg maar, van Erdogan uh, zat zijn. Die zonder inspraak van anderen gewoon zijn wil uh, doordrukt in alle... Ja. Uh, hoe zeg je dat? In, de, in alle opzichten van, van, van, van hoe de samenleving eruit moet, moet gaan zien. Ja, en hoe reageren zij dan op dat tegenoffersie van Erdogan... wat een eindje verderop bij u in de stad was, uh, waar honderdduizenden mensen ook waren voor een, een, een pro-betoging voor Erdogan. Wat vinden ze daar dan van? Nou ja, zij zeggen, uh, en dat is ja deels waar, maar uh, ik denk dat ze ook wel onderschatten hoe oprecht die mensen zijn. Ze zij zeggen, nou, die, er werden tussen ingezet. Hè, dat heet heel voers, het hele openbaar vervoers werd ter beschikking gesteld en die mensen daar kregen ook allerlei cadeaus en zo. En dat klopt ook allemaal wel. Maar dat neemt niet weg dat die mensen die bij de pro-Erdogan rally waren... wel oprecht voor Erdogan zijn. Dat dus, de, de, de samenleving is echt enorm gespleten. Het is heel gepolariseerd hier. En dat, dat zie ik ook echt letterlijk terug. Uh, eergens de avond, uh, of uh, ja, eergens de avond... en had het maximaal met schoongeveegd ben ik met de boot naar de overkant gegaan, naar de Karikere, aan de Aziatische kant. En op de boot ontstond een handgemeen tussen pro- en anti-Erdogan-mensen. Hmm. Uh, dat, ja. dat, dus het dat, dat werd gewoon levend, die polarisatie op die boot. Ja. En, en is, is dat dan ook bewust? Want er zijn ook verhalen over uh, knokploegen van de, van de AK-partij van Erdogan. Ja, dat klopt. Dat, die heb ik gisteravond gezien trouwens, hè, nadat de zon onderging. En de mensen helemaal tot aan zeg maar, het water de bosporus waren teruggedrongen. Ik bleef nog hier een beetje rondhangen, in, uh, kijken, zeg maar. En je zag ze gewoon, die, die, dat zijn van die, ik denk van die jonge kaderleden... die met stok in de hand uh, achter de politie aanliepen. En de zijstraat gingen schoonvegen. En iedereen die de verdacht uitzag of meenamen of een klap uh, gaven. Zeg maar. oh. dus, ja, dat, dat klopt, ja. Zinni Özdeel, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Hartelijk dank voor uw verhaal. En vandaag maar ja, goed, goed, goed lucht in het appartement, hè? Alle gasten weer uit. Ja, ja, doe ik, doe ik, ja. ja. Hartelijk <laughs> dank. Goeie Ja, graag gedaan. Hoi. De Guardian gaat maar door met onthullingen over afluisteren en meekijken. Zoals deze bijvoorbeeld. Tijdens de G20-top in Londen zijn telefoontjes van politici onderschept. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst de voetbalscheidsrechters, want die hebben kritiek op de nieuwe regels die per 1 juli ingaan in het recreatief voetbal. Na aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen kwam de KVB met nieuwe maatregelen om geweld op en rond het voetbalveld terug te dringen. En daar ga ik over praten met Johan Tollekamp van de Landelijke Scheidrechtersbond COVS. Meneer Tollekamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw bezwaren? Nou, wij, wij toen in, uh, in maart de maatregelen door de KVB zijn afgekondigd... hebben wij gezegd in principe die omarmen wij we wachten de uitwerking af. Nou, het eerste probleem dat we tegenkwamen was de uitwerking op het gebied van de pasjescontrole. Daar legt de KVB de verantwoording eigenlijk voor 99% bij de scheidsrechten neer. En wij zijn van mening dat die daar bij de verenigingen hoort te liggen. Mm -hmm. Maar erger nog vinden wij de wijze waarop uh, de tijdstraf wordt ingevoerd. Ja, die zit vast aan de gele kaarten. Ja, dat klopt. Uh, op het moment dat een speler in het recreatieve voetbal... dus niet in topklasse, hoofdklasse, eerste klasse... tot en met de vijfde of zesde klasse uh, van de standaardteams... en de hoogste jeugdteams en de hoogste reservevoetbal... maar eigenlijk de meeste wedstrijden die in Nederland gespeeld worden... daar gaat straks een tijdstraf gelden. Dat wil zeggen dat wanneer een speler een gele kaart krijgt... de eerste gele kaart, dan moet hij tien minuten aan de kant. Een beetje vergelijkbaar met het hockey. Dat klopt. En... Uh, na tien minuten mag hij er weer in en begaat hij weer een overtreding... die ook rijp is voor de gele kaart. Dat betekent dat gewoon een rode kaart. En moet hij het veld uit. Maar zonder enige strafsanctie... en daar hebben we hele grote moeite mee, want... Wanneer diezelfde speler de week erop weer in het veld komt voor hetzelfde team en nogmaals een overtreding begaat en weer uiteindelijk die rode kaart krijgt, is dat twee wedstrijden achter elkaar dat hij rood krijgt en geen straf. En ah, zo kan die ja. hele competitie doorgaan en dat betekent gewoon een vervuiling van de voetbalvelden. Ja, moet u het nog even uitleggen, hè? want uh, die gele kaart houdt dus in een, een tijdstraf en die wordt, ja. dus, die wordt dus niet geadministreerd, die wordt niet opgeschreven. Klopt, dus je krijgt dan niet automatisch een schorsing bij zoveel gele kaarten en dat geldt dus ook voor de rode kaart. Die wordt ook dat niet opgeschreven. Geschreven. Ook voor de rode kaart. Zoals de situatie nu is, wordt uh, daar geen strafsanctie uh, aan verbonden. En u en... vindt dat ze, dat ze dan de volgende wedstrijd of wedstrijd doen, uh, daar de gevolgen van moeten ondervinden? Ja, in, in, in standaard voetbal en in, in prestatief voetbal is dat gewoon zo. Rode kaart betekent gewoon minimaal de eerstvolgende wedstrijd niet spelen. En afhankelijk van de overtreding volgt er een uitsluiting of een schorsing van één of meer uh, wedstrijden. Hmm. En waarom zou de KNVB dit zo bedacht hebben dan? Nou, ik, waarom de KNVB dit bedacht heeft, dat weet ik niet. Nee. Maar ik vind eigenlijk dit een soort struisvogelpolitiek. Want daar waar eh, zaken gebeuren die niet op het thuis horen, die verstop je op deze manier en die pak je niet aan. En wij vinden dat die aangepakt moeten worden... om de, velden, de situatie op de velden te verbeteren. Het is aan de andere kant natuurlijk wel lik op stuk. Je ondervindt gelijk de gevolgen van je daad. Ja, alleen maar die tijdstraf. En daar blijft het bij. Ja, maar die, tegen die tijdstraf bent u dus niet per se. Dat vindt u op zich wel goed. Ja. Ik, ik verstond het niet, sorry. Die tijdstraf bent u op zich niet tegen? Nee, de, de tijdstraf op zich vind ik best een hele goede aanpak. Maar de gevolgen. Nu gaat men met twee tuchtmaten meten in eenzelfde bond. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar moet u het niet even afwachten, hoe het in de praktijk werkt? Uh, nou, ik weet de, voorhand dat dit niet goed gaat. Daar hebben we jarenlang hebben wij daar ervaring mee, ook als COVS. Uh, uh, allerlei zaken die dus uh, niet doorgegeven worden. En op deze manier kan alles binnen kamers worden gehouden. En wordt het één grote janboel. Ja, maar goed, u rest natuurlijk niet uh, als per 1 juli deze regels te laten ingaan. Uh. Of toch, komt er nog een protest? Nou, wij, wij hebben dit uh, signaal al uh, aan de KNVB afgegeven in de, in de hoofdcommissie. Uh, en, maar hoe de KNVB daarop participeert, dat moeten we even afwachten. Ja, nou dan wachten we met u af. Uh, de reactie van de KNVB, Johan Dollekamp van de scheidsrechtersbond COVS. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. John Bakker bij de ANWB. Toch nog uh, 130 kilometer file, ja. wat meer dan, uh, dan waar we op gerekend hadden. Heeft ook te maken met wat aanrijdingen. En bovendien is op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen de spitsstrook niet open. Staat inmiddels 5 kilometer file. Heeft te maken met een technische storing. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkem bij Tiel nog 9 kilometer, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Na werkzaamheden ligt er nog wat grind op de weg op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. En dat zorgt voor drie kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en Randweg Dordrecht. En na een ongeluk op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland, vijf kilometer. Geen gedoe meer met muntjes of briefjes, met de kas open opmaken, de kassa openmaken en met geld transporten. En betalen doen de klanten uitsluitend met plastic. Terwijl nog steeds 1 op de 20 winkels geen pinautomaat heeft... zijn er ook steeds meer zaken waar juist helemaal niet meer contant kan worden afgerekend. Cijfers van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen zijn dat. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in zo'n winkel... waar je alleen nog met plastic kunt betalen, een supermarkt in Amsterdam. Zet die grote letters op een bord als je binnenkomt... No cash... Wij accepteren alleen pin, chip en creditcard. Ik ben het wel gewend gedaan, maar ik kom ook vanaf het begin. Dus, ja. dus uh, AUB niet een heel wagentje volgooien. Als je niet op die manier kan betalen? Want iedereen heeft of een pinpas of een creditkaart. Uh, ze kunnen er wel mee betalen. Dan leidt al mij de bedrijfsleider hier. Wij doen het al sinds de opening van de markt, al vijf jaar. We zijn nooit één cent hier over de toonbank gegaan? Nog nooit een cent over de toonbank. Ja. We hebben ook geen kastelades, dus dat gaat gewoon niet. Het is alleen maar plastic. Het is als gevolg dat er nog nooit is ingebroken? Nee, ook dat niet. Uh, geen overvallen natuurlijk. Uh, makkelijke kastafdrachten, want dat heb je natuurlijk ook niet. Uh, gewoon afsluiten, weggaan is ideaal. Ja. En personeel dat zich veiliger voelt, kan ik me voorstellen. Veiliger ook uh, qua omgang met geld, zelf natuurlijk aan teruggeven. Dat je ook geen fouten mee maakt. Dat, dat ja, van ik had toch 20 gegeven. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is sowieso veiliger, het gevoel voor, voor het personeel ook. Nu zijn we wel midden in Amsterdam, waar ook veel toeristen komen. En die hebben dan niet net die ene. Goede pinpas. We accepteren alle creditkaarten. Meestal hebben ze onderling pas of in ieder geval zijn ze op vakantie met iemand anders is een pas of er is een bulp zijn een klant die het dus ook wel gewoon wil betalen dat ze contant geld geven aan de Oh, klant. dan gaan de klanten onderling eh, ja, elkaar helpen. Probleem. Ja, is geen probleem. Ik ja. wil toch iemand even wel pinnen voor zijn. Wat is de code? dan? Hier heb je er twee buitenlanders. No no, geen cash. Is het oké me? Er zijn twee buitenlanders die een beker yoghurt moeten afrekenen met een goldcard. Zoiets, ja, ja. ja dat kan voor. Dat kan. We keken even verrast, hè? Ja. Het wordt alleen wel heel erg gênant als mensen dan met een volle boodschappenwagen staan. Uh oh. niet genoeg geld op de rekening. Dat zie je minder goed dan een lege portemonnee. Dat zie je zeker minder goed. Ja. Helaas en dan moeten we toch alles terugzetten, hè? Helaas toch wel. Ja. Ja. Ja. ja. Het kan gebeuren. Het kan gebeuren. Ja, het is wel eens een keer gebeurd dat ik dacht, oh, dat is onhandig omdat maar, u de code niet meer wist? Nou, omdat mijn pinpas gestolen was. Ja. Zit je meteen zonder boodschappen? Ja. Als veel meer winkeliers dat gaan doen. Dat zou ik dat wel prettig, vinden. Ja, waarom is dat prettig voor de klant? Nou, je hoeft nooit af te vragen, of heb ik wel voldoende geld buiten. Ja, je moet je afvragen of je genoeg geld op de rekening hebt staan. Ja, maar <laughs> dat houdt wel uit de gaten, hoor. Ja. Nu zijn er ook mensen, en ik wil echt niet zeggen alleen maar criminelen, maar er zijn mensen die het liefst alles cash doen hè. Die zijn daar en die kunnen helaas niet betalen bij markt. Maar die wist je niet. Uh, misschien wel, dat we daar misschien de omzet laten liggen. Van dat, uh, je ja, hebt vaak onder... veel geld, hè? Nee, die kunnen we helaas niet bedienen. Nee. Soms vind ik het wel handig als je even iemand wat klein geld wil geven. Want dat heb ik nu gewoon vandaag de dag niet meer. De straatkantverkopers. De mannen man op straat die moet het uh, brooien, denk ik. Dat zijn de echte slachtoffers van ik de pinnen. Het wel, ja, Ik denk <laughs> het wel. Zij krijgen mijn uh, euro's niet meer. Maar voor de rest, in Nederland heb je het niet nodig. Alles is er al op gebouwd. Pinnen dus alleen nog maar in deze supermarkt. Cash betalen kan niet meer. We gaan naar Brabant. Mayno Remmers struint daar door Bos en hij... Op zoek naar vennen, uh, vennetjes. Net was hij in een kraakheldere goorfen. Uh, maar het is niet overal zo helder, Maino. Oh, wat? Een beetje op uitkijken. Ja, want ja, zie je, je zakt hier al weg, hè. Er is al één grote modderboel hier. En dan gaat ze het verder hier, want ja, daar is nog verder. Het modder, er ligt al hout in. Je kunt bijna tot daar lopen. Ja, Marcel, je zei het net al, kraakhelder ven. En we zijn nu bij het, hoe heet dit ven? Het Groot Aderven. Het is ook een groot ven, maar het is, het is een half oerwoud hier. De waterlijn stond eerst meters achter ons. Maar het is door te veel ammoniak, te veel stikstof, te veel CO2. Ja, aan, aan het vermesten gegaan. Hè. Dus hier zitten wel een rijke stof op een voedselarm ven. Dat betekent dat steeds meer planten die uh, van de stikstof houden. Zoals die gele lis en die, die wilgen. Ja, die, die, die maakt het ven steeds kleiner. Het ven was ooit zes hectare. Ik schat nu in dat het nog vier hectare is. De parels van Oosterwijk. Ze liggen ook als parels uh, in het landschap... Ja, er moet wat aan gebeuren, hè. Ja, absoluut. Dit moet uh, gestopt worden. De oorzaak aanpakken, maar voordat het al laat is uh, opruimen. Voordat we alle uh, vennen kwijt zijn. Ja. En dus is er, gelukkig zeg ik maar, uh, geld van de provincie. Uh, Johan van der Hout, u bent gedeputeerd. ecologie en handhaving. Handhaving. Komt het niet ook omdat de provincie de boeren... te lang de hand boven het hoofd heeft gehouden? Uh, nou, de, de, voor een deel misschien. In ieder geval komt het voor een deel door uh, overbemesting uh, ja, in Brabant. Te weinig handhaving. En Daar uh, zijn we druk mee bezig om het meer te handhaven... en ook meer regels te stellen over... Uh, ja, waar het mes dan, de mest dan wel heen kan, hè, in ja. van in de bodem. Ja. Maar het belangrijkste is, want het is code rood voor die, voor die vennen in Brabant... niet alleen hier in Oostenrijk, dat er geld is hoeveel uh, Tot einde van dit jaar 1 miljoen. En dat wordt uh, daarna verlengd. En de bedoeling is dat uh, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer... dat geld verdubbelen met andere subsidies. Uh, en dat ze aan de slag kunnen met de meest kansrijke vennen. Ja, want we hebben het erover gehad met uh, Frans kaptein, kaptein van Natuurmonumenten. Je moet hier een kraan laten komen, vrachtwagens. Je moet het ven leegpompen en dan die hele blubberlaag eraf schrapen. Ja, een enorm kawaii. En dan nog voorzichtig ook, want je mag niet uh, door die leemlaag heen breken. Een prikje melek. Dus ja, precies. Een prikje, dus een enorm kawaii. En, ja, en groot materieel dus dat, ja, dat kost toch behoorlijk wat geld. Ja, maar dat, dat, dat geld is er dus? Ja, een miljoen is er nu beschikbaar voor de meest kansrijke vennen. We denken dat dat dit jaar wel opgaat. En wat mij betreft gaan we daar volgend jaar mee door. Want inderdaad, je kunt het wel leeg scheppen... maar dan is er aan de andere kant handhaving nodig... dat het met die kunstmest en al die andere spullen echt minder wordt. Ja, de echte oorzaak zal aangepakt uh, moeten worden. Dit is een, een noodmaatregel, want straks zijn we ze kwijt als we niks doen. Maar daarnaast is mijn uh, collega, gedeputeerde De Boer van Landbouw... bezig met uh, de, denk ik wel, grootste landbouwtransitie in Brabant... sinds de varkenspest. Uh, die moet leiden tot een meer zorgvuldige en duurzame landbouw... waardoor we dit probleem uh, voortaan uit de weg gaan. Ja. Ik moet nog eventjes denken aan de tijd van uh, meneer Bleker. Er ja. was er helemaal geen geld voor nou, hier. Daar moet ik helemaal niet aan denken, die tijd. <laughs> die bleek er is die Bleker jou wat krijgen. Het Hoe snel moet hier begonnen worden met graven en schrapen? Nou, ik denk als we naar dit fen. Uh, kijk, je ziet uh, hoe, hoeveel meters het al uh, in, in het plantenmateriaal in het fen staat. Ik denk dat we dit jaar moeten beginnen gewoon. Ja, en wat is de beste tijd? Ja, de beste tijd is natuurlijk de winter. Dat het al leven achter de rug is. En, uh, dan gaan we eerst afpompen, dan de laatste beetjes afvangen. En dan helemaal wegschrapen. Hè. Ja, en dan dat kan de, de beesten ook uh, met, met het slip verdwijnen. Precies, dat moeten we wel voorkomen. Ja, en dan moet deze blubbertroep, die moet dus weg. Uh, ah, zakt er al helemaal in weg. Pas je wel op. Maar nog Remmers bij de Vennen. Hij moet ingegrepen worden in de natuur. Hoort u dus daar bij hem. We hoort hem straks nog een keer komt opmerkelijk nieuws vanuit Groot-Brittannië. De Britse veiligheidsdiensten bij twee conferenties van de G20 in 2009... buitenlandse politici en functionarissen afgeluisterd, meldt de Britse krant The Guardian. Tijdens de top tussen de belangrijkste industriële landen... werd onder meer de grootste economische crisis sinds de jaren 30 van de vorige eeuw besproken. Ga naar Londen, naar correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe ging dat in zijn werk dat afluisteren? Ja, dit was afluisteren op uh, zeer grote schaal. De Britse geheime diensten hadden tijdens die toppen... internetcafés opgezet uh, die buitenlandse diplomaten en politici konden gebruiken. En via deze cafés ja, werden zo e-mails onderschept. Niet alleen dat, ook blackberries werden gehackt... om e-mail- en telefoonverkeer af te luisteren. Er waren zelfs pogingen om telefoontjes... van de toenmalige Russische president Medvedev te onderscheppen. Nou, dit alles uh, werd bijgehouden door een speciaal team van 45 analisten die in de gaten hielden wie met wie allemaal belde. Is dit nu? Nee, natuurlijk niet. Landen hebben elkaar altijd bespioneerd. Maar het is wel voor het eerst dat dit zo open en bloot op straat ligt. Ja, de rapporten komen uit de achtertas van uh, Edward Snowden, hè, de, ja. de, de klokkenluider, NSA-klokkenluider. Is daarmee ook betrouwbaar bewijs? Nou ja, volgens The Guardian wel natuurlijk. En wat Snowden uh, nu heeft gedaan... is niet alleen materiaal over de, over de praktijken... van de Amerikaanse inlichtingendiensten bericht... maar nu dus ook over de Britse collega's... En hij heeft The Guardian documenten gegeven... die dus heel gedetailleerd vastleggen... hoe dit gespioneerd op de G20 in zijn werk ging. Ja. Wat wordt er gezegd over de reden van dat gespioneer? Wat, wat willen ze ermee? Nou, Je gaf het zelf al een beetje aan. Dit gaat om die twee G20-toppen in 2009. Hele belangrijke toppen waren dat. Dit was de nasleep van Lehman Brothers. De wereldeconomie ja, verkeerde in een ernstige crisis. En de G20... Ja, die moest met antwoorden komen. Er moest een reddingsplan komen om die wereldeconomie ja, weer vlot te trekken. Um, premier Brown, de toenmalige Britse premier, Gordon Brown... was de gastheer van de 2G20, had er zijn reputatie op gevestigd. Dit zou en moest slagen. En dan was het natuurlijk wel zo handig... als hij wist wat al de deelnemende landen allemaal in beslotenheid bespraken. Nou, al die kennis die de geheime diensten vergaderen werden doorgegeven... Aan Britse diplomaten en die voorkennis buiten de Britten uit in de onderhandelingen. Ja, delegaties van Zuid-Afrika en Turkije bijvoorbeeld zijn afgeluisterd. Zijn er al reacties? Nee, reacties hebben we nog niet gezien. Dit nieuws brak gisteravond laat. Maar natuurlijk wel bijzonder pijnlijk voor de Britten, want dit komt op een pikant moment. Later vandaag begint de G8 op in Noord-Ierland. Op nu dus zijn de Britten de gastheer. Ja, er staan een paar moeilijke onderwerpen op de agenda zoals internationale belastingontwijking, Syrië vooral natuurlijk. Ja, onderwerpen waarvan je zou verwachten dat de Britten dolgraag willen weten... wat de deelnemers daarover zeggen allemaal eh, achter gesloten deuren. En ik vermoed dat de diplomaten deze dagen maar weinig gebruik zullen maken van die internetcafés of een blackberry, ja. maar gewoon uit laten staan. Ja, zijn er nog nieuwe internetcafés verschenen daar in dat jij weet. Niet dat ik weet, <laughs> maar ik ben op een paar van dit soort toppen geweest... en uh, daar, daar heb ik zelf ook gebruik van gemaakt. Die worden wel opgezet, ja. Er zijn dus... Uh, wifi-netwerken en dergelijke, en plekken waar iedereen rustig kan zitten lunchen... en tegelijk, te, tegelijkertijd e-mailen en, uh, en chatten. Mm -hmm. Ja, precies. Nou, iedereen zal voorzichtig zijn met wat hij daar uh, vertelt via het internet. Arjen van der Horst vanuit Londen, dankjewel. En straks na half negen, dan hoort u meer over Iran. Want ze heeft een nieuwe president, groot feest, was het daar het afgelopen weekend. Maar wat gaat die nieuwe president het land brengen? Bespreek ik straks met politicoloog Peyman Javadi.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 Het NOS Journaal nu, Jan van der Putten. Over 20 jaar is 90% van alle kankergevallen niet meer dodelijk. Dat voorspelt het kankercentrum Antonie van Leeuwenhoek. Kanker wordt in de toekomst een chronische ziekte. Nu overleeft de helft van de kankerpatiënten. Deurwaarders hebben extreem veel moeite om schulden te innen. Ruim de helft van de dossiers van gerechtsdeurwaarders wordt gesloten... omdat het niet lukt om verhaal te halen bij wanbetalers, meldt Dagblad de Stentor. Met die mensen is volgens beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders... niets meer te halen, omdat door andere partijen al beslag is gelegd op loon of uitkering. Elke winkelier zou een pinautomaat moeten hebben. Dat zegt brancheorganisatie Detailhandel Nederland... na aanleiding van een rapport over het betalen met de pinpas. Daaruit blijkt dat pinnen steeds meer gemeengoed wordt... en voor de winkelier goedkoper is dan contant betalen. Vorig jaar had ongeveer 5% van de kleine winkeliers nog geen pinautomaat. Bij een autoongeluk in het Gelderse Duiven is vannacht een man omgekomen. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond. De auto raakte gisteravond van de Provinciale Weg... en belandde vervolgens in het water. Volgens buurtbewoners in Duiven gebeurde dat na een achtervolging. De politie heeft dat niet bevestigd. En de Tsjechische premier Netjas treedt af... vanwege een spionage- en corruptieschandaal binnen zijn regering. Zijn kabinetchef wordt verdacht van omkoping. De Tsjechische coalitie zoekt nu een nieuwe premier... iemand van de centrumrechtse partij van Netjas.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 Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer nog 2 kilometer. De spitsstrook is daar niet open. Hij heeft te maken met een technische storing. Na een ongeluk op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Tiel nog 8 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij. Door een autobrand op de A29. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein 5 kilometer. En na een ongeluk op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam... bij Broek in Waterland, vijf kilometer. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. En ik spreek zo dadelijk de directeur van het Kankerinstituut... Antonie van Leeuwenhoek, René Medema. Hij heeft goed nieuws over kanker.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 Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over twintig eh, jaar is 90% van alle kankers een chronische ziekte en niet meer dodelijk. Dat is de ambitie van het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek. Ik ga praten met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Antonie van Leeuwenhoek, professor René Medema. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Medema, het is een ambitie die 90%. Uh, kunt u het ook garanderen? Nou, garanties hebben we nooit, maar we hebben gekeken naar hoeveel we nu weten van kanker. Uh, welke nieuwe middelen er op de plank liggen en welke nieuwe technologieën we nu tot onze beschikking hebben. En op basis van die mix komen wij tot een voorspelling dat over 20 jaar 90% van alle kankers uh, behandelbaar zou moeten zijn. En voor hoeveel procent is dat nu al het geval? Dat is nu voor ongeveer zo'n 50%, iets boven de 50%. Oh, dan moet u een forse tussensprint plaatsen. Ja, dan moeten we inderdaad uh, flink aan de bak. Uh, maar we denken dus ook echt dat we nu uh, ja, middelen tot onze beschikking hebben en technologieën tot onze beschikking hebben. die dat mogelijk kunnen gaan maken. Ja, wat is dat dan bijvoorbeeld? Nou, we hebben nu uh, de technologie in handen om voor elke individuele kanker te kijken. wat daar de afwijkingen in zijn. We kunnen een DNA-profiel draaien van elke tumor van el elke patiënt. Um, en dan aan de hand daarvan kunnen wij behandelingen aan gaan passen. En dat is een andere benadering als de benadering die we tot nu toe hebben gevolgd in, in de kankerbehandeling. Um, omdat we inmiddels weten dat elke tumor anders is. En er zijn geen twee longkankers, zijn hetzelfde. Uh, terwijl we die longkankers veelal nog wel met dezelfde geneesmiddelen behandelen. En om een stap te maken om die kankersterfte terug te brengen, moeten we dat gaan individualiseren. We moeten maatwerk gaan leveren. En we hebben nu de technologie in handen om te kijken hoe we dat moeten gaan doen. Ja, dus een algemene behandeling, dat, dat is uit. Dat is oud, dat is oud nieuws. Uh, je moet het echt op de persoon richten met, met die specifieke ziekte. Precies, precies. Ja. En, en aan de hand van die technologie die we nu hebben en die nieuwe middelen die zo gestaag op de markt komen, kunnen we die match gaan maken. Ja, u heeft er ook een campagne aangekoppeld tegen gelijke behandeling. Dat, dat komt daar dus op neer. Dat komt er dus op neer. Ja. Elke, elke tumor is anders. En daardoor is een gelijke behandeling is niet de beste manier om kanker te behandelen. Het... dat wij zeggen ongelijk behandelen. Ja, zit het hem ook nog in de signalering? Want het is van groot belang wanneer je merkt, uh, constateert dat iemand kanker heeft. Ja, hoe eerder wij uh, natuurlijk de diagnose kunnen stellen, hoe beter de vooruitzichten voor de patiënt. Um, maar onze campagne richt zich nu vooral op uh, als wij het constateren hoe kunnen wij dan zo goed mogelijk aan de hand van die karakteristieken van die individuele tumor dat maatwerk gaan leveren. Ja. En de campagne richt zich dus ook erop om uh, daar de financiële middelen voor uh, bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. Zodat we zo snel mogelijk van zoveel mogelijk tumoren uh, dat DNA-profiel kunnen bepalen. En uh, aan de hand daarvan voor zoveel mogelijk patiënten kunnen gaan bepalen van wat zou maatwerk zijn in dit geval. Dus u heeft geld nodig ook? Ja, we hebben daar inderdaad geld voor nodig. Um, want wij willen een, een, die tumorbank gaan vullen met zoveel mogelijk informatie. En aan de hand van die informatie kunnen wij zo snel mogelijk nieuwe therapie ontwikkelen. Ja, en, en dat wat nu gaat starten, hè, dat grootschalige darmonderzoek, bevolkingsonderzoek... dat zullen we ook in de toekomst meer nodig hebben nog? Ja, nogmaals, hoe eerder wij de diagnose kunnen stellen, hoe beter de vooruitzichten zijn. En ik verwacht ook dat nou ja, nu bijvoorbeeld met zo'n darmonderzoek... Maar dat we in de, in de toekomst ook meer van uh, dat soort technieken zullen gaan zien, dat soort diagnoses zullen gaan zien waarbij we uh, zo vroeg mogelijk kunnen detecteren of er iets uh, aan de hand is en of er uh, actie nodig is. Goed. Meneer Menema, hartelijk dank. Had u nog een giro nummer of? Uh... Uh, SMS uh, doorbraak oh. <laughs> naar 333. Uh, Goed. Dat, dat is duidelijk. 3 -3 -3. Ja, zeg het toch één, dan 333? 3-3-3-3. 4x3. Oh. 4 keer 3, 4 keer 3. Ja, ja, ja. 4 Doorbraak naar 4x3. Ja, nou, nu is het duidelijk. Menema, René Medema van ja, Antonie dankjewel. van Leeuwenhoek. Hartelijk dank. Ja. Goedemorgen. Dat was uh, René Medema. Tien over half negen is het. We gaan naar uh, Iran. Want tot verrassing van velen won in Iran de hervormingsgezinde geestelijke Hassan Rouhani de presidentverkiezing van afgelopen vrijdag. Nou is de vraag wat we van hem kunnen verwachten de komende jaren. Ik ga erover praten met Peyman Javari. Hij is politicoloog en van Iraanse afkomst. En hier in de studio. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe verrassend was het voor u? Had u hem getipt als mogelijke winnaar? Ja, ik had wel verwacht dat uh, Kalibaf, de burgemeester van Teheran, en uh, Rouhani uh, uh, het goed zouden doen. Maar ik had niet verwacht dat, ze, dat Rouhani meteen in de eerste ronde het zou maken. En dat wist ik op basis van goede uh, opiniepeilingen... Uh, die door bellen naar Iran gemaakt werden. Had u misschien verwacht dat van hoge hand uh, de moela's nog zouden ingrijpen... tegen ja. zijn kandidatuur? Ja, dat was natuurlijk de handvraag. Uh, uh, we weten dat uh, vier jaar geleden de verkiezingen niet helemaal uh, eerlijk zijn verlopen... En uh, dat was ook in Iran zelf de discussie tussen mensen... of ze wel zouden gaan stemmen, niet zouden gaan stemmen. En ja, de laatste dagen zag je dat heel veel mensen toch besloten om te gaan stemmen. En dit is uiteindelijk echt een uh, grote overwinning voor Rouhani. Meer dan 50% van de stemmen ja, nou in was, de eerste ronde. Ja, nou was hij natuurlijk niet de gedroomde kandidaat voor de hervormingsgezinde. Nee. En niet, niet de nee. eerste keuze, maar wie is hij? Hoe hervormingsgezind is die? Ja, nou hij is geen traditionele hervormer. Vier jaar geleden uh, sprak hij zich bijvoorbeeld niet uh, uit uh, over de groene beweging. Steunde die niet, uh, sterker nog. Het protest van toen, ja, het hè, protest voor, van vooral van de jongeren ja. die in het ja. groen de straat gingen. Zeker. Maar mensen veranderen. Uh, hij is uh, zie ook uh, veranderd. En uh, tussen de uh, zes, uh, vijf anderen die er waren... was hij toch de meest hervormingsgezinde. Uh, en ook hervormers zoals Gatami, ex-president, gooiden zijn gewicht achter hem. Dus uh, dat gaf wel de doorslag. Ja, nu is de vraag, wat zal hij kunnen bereiken? Want hoeveel ruimte krijgt hij van bijvoorbeeld de geestelijke leider Gamenei? Ja, op zich heeft hij goede relaties met uh, uh, Ghamenei. Maar wat je in Iran ziet, is dat er altijd een conflict ontstaat... tussen de president en de opperste leider. Omdat de president gekozen is in feite, en de opperste leider niet. En nu kan Rouhani zeggen van, kijk, ik heb een enorme overwinning gehad... dus moet ik meer ruimte uh, uh, krijgen, dus... Uh, uh, en ja, de test wordt, gaat hij bijvoorbeeld uh, uh, erin slagen om een aantal mensen die gevangen zitten, zoals Mousavi, uh, presidentskandidaat bij, tijdens vorige verkiezingen, vrij te krijgen. Ja. Maar, um, heeft, heeft, dat, heeft dat enige betekenis als hij zo'n over, grote overweging? Ja. Hij kan wel zeggen, kijk, ik ben ja. democratisch gekozen, ja. maar zullen ze zich daar iets van aantrekken? Denkt ja, u? kijk, je ziet toch dat het uh, uit kan maken wie in Iran president is. Uh, kijk naar de periode 1997-2005, toen Ghatami president was. Een hele andere wind er in Iran dan toen uh, Ahmadinejad ja. Van 2005 tot nu toe uh, president was. Dus... De president is de tweede man in Iran, dus op, op die manier maakt het wel uit. Hij benoemt uh, gouverneurs, uh, ambassadeurs, heeft toch wel invloed met name in de stijl, maar ook in de binnenlandse politiek. Ja, Als ik u zo hoor zal, is het niet zijn stijl, maar hij zal ook niet te hard van stapel moeten lopen. Hè? Dat... Nee, ik denk uh, dat hij natuurlijk wel uh, langzamerhand ruimte probeert te winnen, maar uh, hij is een strategische man, weet dat hij niet... Uh, meteen te veel moet eisen van Ghamenei, want anders uh, ja, wordt hij misschien opzij geschoven of te veel obstakels opgeworpen. Dus ik denk dat hij het langzaam gaat doen en dat zal ook de verwachting van Iraniërs zijn. Maar ze willen wel verandering zien, ja. zeker na acht jaar Ahmadinejad. Nou, dit geeft in ieder geval hoop. Ja. Wat is het belang van de internationale diplomatie? Bijvoorbeeld Verenigde Staten hebben uh, gelukswensen al gestuurd. Hè? Hoe ja. belangrijk is het bijvoorbeeld dat ze daar weer mee uh, uh, aan tafel komen? Ja, nou kijk, Je ziet dat Iran een nieuwe koers uh, kiest. Uh, dus uh, Rouhani zegt van uh, de reden en de uh, gematigdheid wil ik terug. Uh, en hij is bereid om concessies te doen op het nucleaire dossier van, uh, van Iran. Maar tegelijk zegt hij, ik ben niet bereid om afstand te doen... van het recht dat Iran heeft om uh, uranium te verrijken. Want we zijn ondertekenaar van het non-proliferatieverdrag. Dat recht hebben we. En ik denk dat dit wel een gouden kans is voor het uh, Westen om dat aan te grijpen, om in feite een doorbraak uh, te forceren... door dat recht van Iran te erkennen. Mm -hmm. Maar tegelijk eisen aan Iran opleggen... als het gaat om monitoring van dat uh, uh, programma. De vraag is of uh, ja, het Westen daartoe bereid is. En je ziet al natuurlijk dat er andere partijen zijn die route in het eten willen gooien. Israël is bijvoorbeeld totaal niet blij met de verkiezing van Rouhani. Nee, en u zegt dat is onverstandig, je zou beter kunnen omarmen en inderdaad die geleidelijkheid Ja, want wat accepteren. je nu ziet, wat er kan gebeuren is, he, er zijn aan Iran sancties opgelegd. De bevolking wordt daar enorm de dupe van. Um, nu kan Rouhani zeggen van, ik ben door de bevolking gekozen en uh, ik ben bereid om uh, te onderhandelen hierover. Tot nu toe heeft de bevolking de schuld van de sancties zowel bij de eigen regering als buitenland uh, neergelegd. Wat nu zou gebeuren is dat het helemaal het buitenland de boeman wordt, omdat die de sancties aan Iran opleggen, terwijl Rouhani wel uh, de hand uitsteekt. Ja. Is positief dat Amerika voorzichtig positief was? Ja, tegelijk heeft uh, Obama Rouhani zelf bijvoorbeeld niet gefeliciteerd. Uh, uh, dat is geen goede zet, denk ik. Ik denk dat ze uh, de nieuwe regering moeten erkennen... als hè, democratisch gekozen en uh, de, de onderhandelingen echt aangaan. En uh, ja, dat zal nog moeten, moeten blijken. Ja. Wat, wat is die persoonlijk? Kent u wel kent u een beetje Rouhani? Wat, wat is het voor mens... Nou kijk, uh, bijvoorbeeld Jack Straw, die uh, uh, een aantal jaren terug uh, minister van Buitenlandse Zaken met hem de onderhandelingen noemt. Noemt hem uh, een patriot, maar iemand met wie je ook kan onderhandelen. Uh, kijk, um, we moeten geen illusies in Rouhani hebben alsof hij een democrat is, in hart en nieren, uh, voor mensenrechten staat. Hij is wel een verdediger van het systeem in Iran. Maar het is wel iemand die echt uh, uh, bereid is om stappen te, te zetten. Nou, daar hopen we maar dan dat hij dat ook gaat doen. Peemant Javari, politicoloog van Iraanse afkomst... en hier te gast. Hartelijk dank Graag gedaan voor uw komst en uw verhaal. Verkeersinformatie bij de AWB John Bakker, het was toch nog redelijk druk, John? Ja, het was wel drukker dan we gepland hadden eigenlijk. Ja, had ook te maken met dat, wat aanrijdingen. De meeste files nu zijn er weer langzaam aan het oplossen. Het zijn er nog 23, met zo'n 90 kilometer nog. Nog wel veel vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmaade en Hoofddorp, 14 kilometer... De spitstrook op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is niet open vanwege een technische storing. Daardoor staat er bij Zoetermeer 2 kilometer. De linkerrijstrook rijstrook is daar dicht. En door de lange file op de A4 loopt het ook behoorlijk vast op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen 6 kilometer. En na een ongeluk op de N247 vanuit Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 5 kilometer. Maar de rijstroken zijn vrij. U rijdt er vast wel eens onderdoor. De glazen Mandela-brug bij Zoetermeer over de A12. Het wordt een van de lelijkste plekken van Nederland gevonden. Maar hij wordt opgevleurd. Nu Toto met Rosanna. All I I morning, you Rosanna. Rosanna. Toto hoort u met Rosanna. Ooit geschreven voor Rosanna Arquette. Van haar naar een van de lelijkste plekken van Nederland. Dat is namelijk de Mandela-brug in Zoetermeer. Vonden in ieder geval heel veel landgenoten vorig jaar... bij de verkiezing van de lelijkste plek van Nederland. Maar het gaat veranderen. De wethouder heeft namelijk een plan van aanpak... om de brug en de directe omgeving op te knappen. Colette van Nuenen reed er vanochtend naartoe. Wie regelmatig van Utrecht naar Den Haag rijdt of omgekeerd... die kent het zeker... Dat uh, glazen, gebouw, voetgangersbrug over de A12 heen. Het station maakt er ook onderdeel van uit. En uh, er staat reclame voor Zoetermeer op. Maar reclame voor Zoetermeer is het niet echt. In 1992 werd het gebouwd voor de Floriade. En twintig jaar later uitgeroepen tot een van de lelijkste plekken van Nederland. U moet erom lachen. U parkeert uw fiets en gaat waarschijnlijk naar het station. Dat klopt, dat klopt. Ja, inderdaad. Iedereen heeft het er wel over. Ja, ik vind het zelf ook niet mooi. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het niet mooi, nee. nee. Het is te flats. Het is, er zit niks van schoonheid, in ieder geval in mijn ogen, niks van schoonheid aan. Maar wethouder van Domburg van Wijk en Buurtbeheer gaat er wat aan doen. Uh, we beginnen vandaag en uh, dat betekent alle fietsen die, uh, die zomaar in het wild gestald zijn, die, uh, die halen we weg. Hier komen plantenbakken, dus het hele aanzicht wordt veel groener. U ziet hier voor ons een, een verdiept uh, aangelegde fietsenstalling. Uh, die zal, omdat die ook nauwelijks gebruikt wordt, volgestort worden met aarde. En daar komt ook groen in, dus een aantal bomen. Nou ja, u kunt zich voorstellen, dat is dan al een heel andere blik. Wanneer we de brug opgaan, dan zult u misschien gezien hebben... dat daar uh, ja, zogenaamde plastic letters op de, de ramen zijn geplakt. Destijds gewoon ook als proef. Wat, wat vinden mensen daar nou van? Letters met bijvoorbeeld Soetermeer-Lesjerstad. Maar dat kun je natuurlijk ook uitbeelden in, in de vorm van afbeeldingen. Afbeeldingen zijn, hebben we, uh, zijn we achtergekomen... hebben we gewoon sowieso meer uh, aantrekkingskracht dan letters. En wat gaat u dan uh, laten zien? Wat voor afbeeldingen? Nou, u, ik, ik gaf net al aan, he, soetermeer Lesjesstad. Dus u moet denken aan Snowwell. Dutch Water Dreams echt onze lesser instellingen die zullen daar middels foto's, als het ware, opgeplakt worden. Was het door het programma waarbij dit, deze plek uit werd gekozen... tot een van de drie lelijkste van Nederland... dat u dacht, en nu moet er wat gebeuren? Het programma was wel de druppel, ja. En soms heb je ook als bestuurder even een duwtje nodig. Niet omdat je zelf lui bent, maar om anderen mee te krijgen. En dat was hier nadrukkelijk het geval. U ziet hier verschillende bedrijven in de omgeving. Zij doen allemaal nu mee. En zij zeggen ook van ja, men heeft wel gelijk. U bent al mooi in pak met das, maar u gaat vanmiddag wel fysiek de handen uit de mouwen steken. Hè? U bent degene die die eerste bloem, bloembak gaat plaatsen. Het zal om vier uur vanmiddag plaatsvinden. En ja, Ik heb er zin in en volgens mij gaan heel veel mensen dit een heel mooie plek vinden in, in Nederland. Nou ja, ik woon hier al dertig uh, jaar en ik uh, ben niks anders gewend. Maar uh, als ik het goed heb gelezen zijn er uh, veranderingen in gang gezet. Dus, uh... Gaat vandaag, wordt de eerste bloembak geplaatst. Oké, oh kijk. Nou, dat is al een vooruitgang. En ik uh, hoop dat het snel nou klaar is. Het NOS Radio En journaal Media Overzicht. Met Jeroen Tjepkema. Het AD heeft een beeld gebracht wie de drie leerlingen zijn van Ibn Galdoen die de examens gestolen zouden hebben. Een van de jongens kon een kijkje in de examenvragen goed gebruiken want het ging niet goed met de HV5-scholier. Hij was stil en teruggetrokken en stond er slecht voor. Heel anders dan de jonge Rotterdamse die vastzit. Zij had juist goede cijferlijsten. Ze was een hardwerkende, serieuze scholier. Misschien wel iets te serieus, want ze was nogal bang om te zakken. Al dus klasgenoten in het AD. Afgelopen weekend stond Kip Caravans op een vakantiebeurs in China. De belangstelling was er wel degelijk, want inmiddels is de eerste caravan verkocht meldt RTV Drenthe. En dat vraagt om een vervolg. En de volgende stap is dat wij ook uh, mensen gaan trainen in Hoge Veen en in China om het hele ja, het servicen van die caravans ook onder de knie te krijgen. Dat was de directeur van Kip Caravans. De Chinezen hebben vooral interesse in de kleinere caravans, want ze hebben in China geen grote garages of stallingen zoals in Nederland. Angstige momenten gisteren voor zo'n 40 bezoekers. Waaronder 20 kinderen van het pretpark Chessington World of Adventures bij Londen. Ze hebben daardoor een technische storing urenlang zes meter boven de grond gehangen. Je hoort de Londense brandweer bij de BBC. It was um, distressing towards the end for some of them. They were obviously very uncomfortable, having been up there for some time. Ik dat de Ambulance Service vier van de 39 mensen we Mensen hebben lang in een, een niet bepaald comfortabele positie gezeten. Er zijn uiteindelijk vier mensen geholpen door ambulancepersoneel. Uiteindelijk werden de mensen gered door de riemen door te snijden van de attractiebakjes. En Een opvallende onthulling in de New York Post van de eigenaar van het American voetbalteam New England Patriots, Robert Kraft. De Russische president Poetin heeft in 2005 na een ontmoeting met Kraft. De gewonnen Super Bowl ring, ring achterover gedrukt. Robert Kraft toonde de ring aan de Russische president. En vervolgens deed Poetin de ring om. En hij zei. Oh, kan niemand vermoorden met deze ring. Daarna stopte hij die in zijn zak. en wandelde hij met zijn KGB-beveiligers weg. Onder druk van het Witte Huis heeft Robert Kraft maar altijd gezegd. dat hij de ring een cadeau had gedaan aan Poetin. Het lijkt me het beste. Dat ja, lijkt me ook verstandig. In ieder geval, zijn ring is hij kwijt. Na een negen uur dan hoort u meer over president Hollande.